1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De opstandelingen in Libië hebben kolonel Gaddafi opnieuw voorgesteld... om af te treden om verder bloedvergieten te voorkomen. Ze laten hem de keus of hij daarna in Libië blijft... of dat hij naar het buitenland gaat. Als je ervoor kiest om in Libië te blijven... komt hij wel onder internationaal toezicht te staan. Het voorstel is via de VN aan Gaddafi gedaan... maar die heeft er nog niet op gereageerd. In toespraken heeft hij tot nu toe gezegd dat hij nooit voor de protesten zal zwichten... en dat hij aan de macht wil blijven. Op het rockfestival Roskilde in Denemarken is een dode gevallen. Het is een Duitse vrouw van ongeveer 35 jaar.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 De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt opnieuw is aangehouden. Het OM verdenkt hem van brandstichting. De topman van het bedrijf uit Moerdijk zou gisteren vrijkomen... na de eerdere arrestatie op verdenking van het overtreden van milieuregels. Ook twee van zijn medewerkers blijven voorlopig vastzitten. Bij Chemiepak woedde begin dit jaar een grote brand.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 Uh, ik dacht dat hij op de goede weg was uh, toen ik hem gisteren voor het eerst weer in de avondetappe zag. Van, uh, hij was helemaal niet zo pathetisch als anders. Ik dacht, nou, hij zal zijn, uh, zijn allerlaatste kruid wel hebben verschoten. in zijn protest uh, tegen die uh, Vara-magazine-grap van hem, de uh, vage magazine gehad. Maar ja, uh, goed, als je dan ziet wat voor kleren hij aan heeft. en uh, nu toch alweer dat uh, hele imposante en dat uh, opgeblazende, dan, uh, ja, dan denk ik toch dat het me weer moeite gaat kosten deze tourperiode. Dat, niet nee, dat klinkt toch? niet als een fan. Nee, dat klinkt niet als een ben fan. Nee, dat klinkt niet als een fan. Ben je wel gelukkig, Wim? Ik ben wel gelukkig, okay. hartstikke. Hé, je bent met een nieuw boek bezig ja. en dat gaat De Oefen heten. Nou hadden we helemaal niet de indruk dat je al een vijftiger was in nee, de eerste, al, eerste uh, sessies van dit gesprek. Je komt zo jong over. Zo fris en zo fruitig. Dank je, dank je, Ook. dank je. Maar wat wordt dat voor boek? Nou, ik ben ooit aan die Volkskrant-columns begonnen... Uh, met het idee van uh, mannen zijn altijd heel uh, resoluut en pront in hun columns... en in hun uh, beweringen over van alles. Ik ga eens een keer een column maken uh, waarin ik precies het tegenovergestelde ga doen. Namelijk mijn eigen kwetsbaarheid naar boven halen. Zoals ja, dat in leuk. vrouwenbladen ja, dat wel lukt. gebeurt. Dat ja, ja. gaat heel goed hoor. En uh, dat doe ik nu, uh, nou, ik denk een jaar of drie, vier. En uh, uh, dat is op zichzelf een, een heel ding geworden. Maar... Um, nou ja, dat boek dat is dus eigenlijk een omwerking, een compilatie van alle uh, verhalen die uh, mij de afgelopen jaren uh, voor de voeten zijn gekomen. Eigenlijk is één belangrijke vraag in dat kwetsbare. Werkt het bij de vrouwtjes? Nou, ik krijg wel fanmail, maar dan, uh, dat is wel uh, beyond my league, dus dat is net iets te oud. Uh, o, te oud, maar, ik om, uh, dacht te, te mooi en te rijk, maar te nee, oud. Net iets te oud, oud om mee <laughs> te knuffen nog. Ja, en wat <laughs> ja. is te oud? Jij bent van 57, dus je bent 54. Hoe nou ja, wordt ik, dat? Waar ja, ligt je grens? Uh, nou, Ik moet zeggen dat dat nou juist mijn grote ding is. Want um, ik merk dus dat ik volop oudere, rijpe vrouwen... Uh, inmiddels toch wel heel erg leuk ben, ben begonnen te vinden. Dus uh, maar kennelijk uh, begin ik tot dat soort uh, leak, tot die leak uh, door nou, te gaan. Maar 70 uitringen. is de oud al of... Uh... 70 is te oud, maar uh, alles eronder uh, vind ik al... Uh, Tot 70 alles mag. Onder. Dus, dus als ze 69 ja. is, dan sla je een 69 niet af? Nee, als ze er goed geproportioneerd uh, uitziet... en niet in een korte broek rondloopt en op badsliepers... dan uh, heb je mij. Ja hoor, komt u maar. Dames en heren, jongens en meisjes, uh, echt die aanluisteraars... Wim de Jong, uh, columnist bij de Volkskrant... inschrijver van het handboek voor de moderne man. Is een grondofiel... Meisjes van 60, want daar hebben we het over. Uh, zijn net als jongens van 50, maar gewoon een hele aantrekkelijke partij. Nee, nee, we hadden het over alles onder de 70. Dus 870. ook een 69-jarige. Wim, jij als, als volkskant, god, gaat dat met, met, met, met een bejaarde. <laughs> hey, mag ze eerst die, die, die roze strippelkaart afstemmen uh. voordat jij uh, komt knuffelen? <laughs> hey. Nee, u krijgt korting, mevrouw. Nou, ik ken een vrouw van 768. Ik, ik ben wel aan het zakken, Jan, nu merkt het. Hè, ja, van Wim, dat is niet hard genoeg, hoor. Ja, het, het, het, het moet echt sneller. Ik zou gewoon op een gegeven moment vijftig roepen, dan uh, stoppen ik Ja. Hé, hey, maar Wim, je hebt zelf hm. een jongere vrouw, toch? Ja, 43. God, die is blij te horen dat ze moet concurreren met vrouwen die 25 jaar ouder nee, zijn. Nee, ik, ik, ik zeg gewoon van: hè, ik begin de rijpheid, de de vrouw, wel f, meer te waarderen dan het ding van 20. Zeg, zeg die jongere vrouw tegen jou wel eens van: Wim, godverdomme, geef jezelf eens een keer een schop onder die grijze ballen van je. Je bent zo in, in aan het kakken. Je zit maar te zeuren en te teuten. Kom op naar vent, want anders ga ik ervoor tussen met een echte Jan. Zeker, zeker. Die oh. zegt ook in bed van: uh, maar, nou zeg, het mag wel iets uh, steviger en harder. Ja, uh, precies. Dat uh, vingerwandelen van jou, dat. Uh, Nee. He, dat kunnen we geen mars meer noemen, dat is meer uh, vingerslempen. Zo is het. En uh, wat doe je dan, Wim, als ze dat zegt? Zeg nou, zeg ik niet. Nee, dan doe ik dat, hè. Dan doe ik het Jezus, je, de, hele wereld, de hele wereld, dit land gaat aan God door dit soort kerels. Ja, en dan doe ik dat. Weet je wat je dan moet doen? Je geeft een dreun voor de kanen: en ze je zeggen: je, luister, Wim, bed ligt je, meisje. En dan flik je toch lekker op. Jezus, Wim, kom nou. Dat is het probleem van die hele generatie, Je hebt hebben het hele land weggegeven, oh, hoor, omdat de ballen ontbreken. Jan, wat denk je wat er gebeurt als mijn vrouw tegen mij zegt? Oh, je mag wel een tikje sneller. Dat zeg jij? Dat, dat doe ik. Hij zegt, nee. Ik zeg waarschijnlijk sneller kan ik niet. Ja, dat is waar. Ja, Tof? ik word ook al een dagje kaal, hè. Nou, goed, we houden het over. Volgens ja, het over de volkshand. Ja, daar staan ja, dus, al drie uh, jaar in, hè? Ja, nou, ja, ja, ja, dus iets, iets langer. Wij dan, dan worden mensen ook zat, Wim, of niet? Jawel, je krijgt ook wel mails waarin mensen uh, hè, zoiets zeggen van get alive of scheid ja. van dat wijf of um, uh, doe dit of doe dat. Maar ik moet zeggen dat het aantal uh, liefhebbers van het genre nog altijd verre... Uh, ja, wat vindt het wijf er zelf van, waarvan je moet scheiden? Um, die vindt je stond nu lijn laatste... in de blote reet erin, hè, afgelopen <laughs> zaterdag. Ja, die had toch wel gevraagd van, nou, hè, als ik er dan toch zo'n hoofdrol in speel... en uh, dit vind ik een leuke foto van mezelf, kan je dan een keer ook die foto erbij zetten... zodat mensen weten dat ik niet alleen maar een akelige heks ben of wat dan ook. Stond er een naaktfoto van de vrouw? Nee, van Nee, maar wel, de wel, wel tamelijk... Uh, het, was, het was niet, zeg maar, een saaie muffendoos foto. Nee. Het was wel een spannende foto. saaie muffendoos. Niet was dat. Nee, niet. Nee, het was een spannende foto. Een spannende foto. Dan maakt hij hey, er uh, 10.000 per, per jaar van, heb ik begrepen. Nu ja. we het toch over de media hebben, ja. we hebben we nog een media-scoopje klaar liggen. Oh ja, en een scoop. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Eh, menig programma zou hiermee beginnen, maar wij zijn het gewoon vergeten. Dus daarom ja, doen we nu. We, wij ja. vinden het niet zo boeiend, maar het is wel een scoop van formaat. Een scoop van formaat, dus AP, wakker worden, you, AP, wakker worden. En de bronvermelding in het programma Echte Jannen op Radio 1 vannacht. Werd bekend, dat. dat, en dan komt hij. komt komt komt anonieme bronnen ik zeg eigenlijk een heer in een regenjas op de parkeergarage van het mediapark die vertelt ons iets over de VPRO. Ja, die krijgen een nieuw gezicht. Een nieuw gezicht en echte VPRO man. Een nieuw gezicht. Ja. Die gaat de VPRO leiden. En wie is het? Jan Dijkgraaf. Het is onze teun van de keuken. Gooi hem erin. Het is dus echt waar Teun van de Keuken, van de Keurigdienst van Waarde, de enorme Johan die er is geweest. Maar als hij wel een aardig kerel, wordt het gezicht van de VPRO. Ja, ik zeg, die opheffing van die omroep kan ja. die langer op zich laten wachten. Daar moeten ze werk van maken. Over werk gesproken. Wim, ja. jij werkt in de media. Ja. Jan werkt in de media. Ik heb een hobby. Uh, is dat eigenlijk goed, voor om, bij de, doe je het goed bij de vrouw als je in de media werkt? Volgens mij doet het nog steeds wel erg goed. Ja. Dat helpt dus niet. Ja, Dat ja, is nog, helpt nog steeds, steeds de ski-leraren wel. onder de grachtengordel. Uh, dieren. Ja, maar wij zijn natuurlijk wel een beetje laatst de laatste der mooie kanen, Want het wordt natuurlijk toch wel een soort uh, knipmissenvak. Uh, Omtenaardjes zijn het, hè? Uh, ATV'tje, ja. vijf uur naar huis. Uh, vijf toch? uur zo laat? Ja, uiterlijk. Ja. Ja, echt ben jij een voorloper van de nieuwe generatie. Ik zou je ik wat me. vertellen. Maar het heeft toch niks met het maken van uren te maken? Het heeft toch te maken van... Met hoeveel kwaliteit je... En een uitstraling. Een uitstraling? Ja. Ja, nou, misschien heb je gelijk ook. Misschien moet ik er meer tijd is. Hey Wim, wie is de beste columnist bij de Volkskrant? Um, Na Bert Brussel. Is de beste columnist van de Volkskrant. Daar moet ik toch even over nadenken. Ik uh, ben uh, Bert Wagendorf fan, absoluut. Ja, wie niet? Ja. En daarna? Uh, dan vind ik Sheila Citalsing uh, erg goed. Oh uh, ja, Sheila Citalsing. Wat vind jij nou van die Sylvia Witteman?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 Nou ja, ze heeft ook wel eens tegen mij gezegd van... potverdorie dat jij het durft om dat soort uh, stappen te maken. Maar ik vind, ja, dat, dat is toch een soort verplichting... die je als je een persoonlijke column schrijft... Um, die, uh, die je op je neemt om, om ook een hoge mate van eerlijkheid uh, te betrachten... En, en veel van jezelf te laten zien. hoge mate van eerlijkheid, daar komt die Stel nou, Wim de Jong, dat ze naar na die zuurbak... jou als hoofdredacteur hadden gevraagd van de Volkskant. had je Sylvia eruit geflikkerd omdat ze een heleboel bij elkaar verzint? Vraagteken... Staat hij klaar? <laughs> en Wim, haar man tekent jouw declaraties, hè? Uiteindelijk. Ja, Nou, ja, ik zeg ja, het ja, nou ja, niet. Ja, ja, ja. Jawel. Eh, Wim? Nou, ik had. Ik had nee. Ik ja, had Bim. Sylvia zeker bij mijn groep gezegd: van ja, uh, luister eens. Uh, ja. ja of nee? Nee. Nee? Nee. Wat doe je nou, man? Is dat helemaal klaar? Ja, <laughs> <laughs> hij heeft toch groot gelijk? Ik zou er ook niet uit als, als, als je bij Sylvia Witteman een foto niet genoeg wegretoucheert. Zeg maar dat ze strak lijkt. dan loopt ze ook weer zes columns lang te janken. Of oh. heeft ze dat ook verzonnen? Dat weet ik niet. Die gezellige dingen. Dat is lastig, hè? Dat dat is is het? Doet zo iemand nou aan seks, denk jij? Zo'n Sylvia Witteman. Dat lijkt mij wel. Ook buiten de deur? Uh, Daar kan ik niet over oordelen. Nou, die die hebt er mee. wel eens gesproken. Hoe komt het nee, in die columns ja. komt het in ieder geval vaak genoeg aan de woorden. Ja, dus ik dat is waarschijnlijk niet zouden. waar. Dat wordt nee. nu nee. telkens bij haar de vraag. Ja, ja dat blijkt ja. wel ja. waar. Ja. Als zij zegt, ik ben monogaam, dan geloven we haar niet meer. Nee. En als wij dan zeggen, we zijn monogaam, dan denken ze ja, net als Sylvia Winterman. Ja, dus wij zitten nu in de shit, of ja. door jouw confessie. Ja, ze sleurt ons besloot in. Zeg je nou lul tegen Nou, Ik zeg lul tegen Ik aan doen. Ik bedoel Wim. Ja. Ja, ik begrijp het zo langzamerhand ja, sorry, begrijp we, wel. Maar als, we als je dus als echte Jan Lul wordt genoemd en helemaal door een Friese tuinkenbouter. Ja, sorry. Dan sta je dus op en dan beuk je hem op zijn hart. zeg je niet. Dus, lul zeg je Ja. Hé, hey, oude vingerwandelaar van hè. Sjoe, moe jongen. Pak hem bij zijn kloten. Nou ja, waarom niet? Nee, maar jullie gingen even te snel hoor. Voor 53 jaar. Ik bedoel. Uh, ik weet niet waarom Jan mij een Lul noemde. Ik bedoel. Ik uh, Omdat je, dat wij nu dat wij nu, als we zeggen we zijn monogaam, gezeikt thuis gaan krijgen. Omdat Sylvia Witteman alles liegt. En die zegt ook dat ze monogaam is in die columns. Dus als wij zeggen dat we monogaam zijn... dan denken onze vrouwen, ja, dat zijn weet net je als Sylvia Witteman. Is, Leugenaars. Jan, tussen nee. Sylvia Witteman en, en jou en mij? Wij zijn slanker. Nou, niet ook alleen dat. dat. Zij is, uh, zeg maar, uh, succesvol columnist. Oh ja. Nou, goed. Eh, opgelost. Wim, hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Mee en, dat? en ga je je leven veranderen? Dat je denkt, nou, misschien moet er even wat meer pit bij. Even meer peper in de kont. Ik dacht ook van, uh, de volgende keer toch inderdaad wat meer haar op mijn tanden. Ja, even een beetje uh, te gaan. Nee, maar, maar, maar, maar niet alleen hier in de studio, ook in het in net, hoor. het thuis. echte leven. Ja, ja ook thuis. thuis. In het echte ja. leven. Want als die vrouw weer loopt te gillen, snel en snel, dan zeg je... Ik kan het even wat minder, meisje. <laughs> ja, Wim. Hey, anders druk je toch gewoon lekker een pootje van die designbril in de oog. <laughs> ja, dan kan je jou wat rotter zeggen. Nou, Wim. Wim, onwijs bedankt. Jullie ook bedankt. En succes met je boek. Dank. Ja. We gaan het lezen. We gaan het lezen. Staat er nou muziek onder of we beginnen ja, gek te Ja, dat mag, worden. want het is echt vreselijke muziek. Oh, dat hoor dus je ook, dit? Ja, dit is ah, okay. weer zo'n Wim de Jong muziekje. Zo'n weet je al. <laughs> ja. Ja. ja, dit is ja. ook een beetje vingerwandelen voor, uh, voor, voor trompetisten. Voor mij is het een neukje op dit soort muziek. <laughs> ja, ja, en de tempo houdt ja, u dan ook aan, Weer in de Met zo'n slag had ik ook sneller geroepen, Wim. Godzamer, raak ik. Je hartslag van een, van een ingevroren schildpad gaat nog sneller dan dit. Het is niet, Ja, dit is gewoon om te janken. Hoe heet dit eigenlijk, dit plaatje? Dit is welkom van John Colton. Nou, welkom, nou, Welkom, Wim. Wim. Ja. Nou, welkom. welkom in nou, de wereld nou, van nou. de echte mannen, Wim. Ja. Ja. Ja, ik, dat wordt een nieuw boek, hoor. Ja, ik, welkom, het is trouwens... Doei, Wim, het is gewoon ja. afgelopen. Wim. Ja, welkom in de wereld van de echte mannen. Oh, nee. Welkom in de wereld van de echte mannen. Wim? Nou. Het was maar genoegen. Hoe lang doe je dit plaatje? Dat duurt heel lang, dus je mag het gerust weg. Te Jouw bril begint eh, te beslaan. <laughs> binnenkant. Ik weet niet hoe dat komt. Het is van de tranen. Hey, hoe laat beginnen meiden van de Holland Hart vanavond? <laughs> hey, voor de kijkers thuis. Sylvia Witteman de groeten. De uh, volgende keer. Want ze durft hier niet te komen. We hebben, we hebben nu al twee mensen die niet durven te komen. We hebben lullig onder deze John Coltrane heen. Uh, we hebben Mariska de Haas, maar die gaat ons nog komen. Dus die tel ik niet mee. Maar vanavond heeft zich afgemeld bij ons Ari. Boomsman. Waarom? Arie durft niet bij ons te komen. Waarom? Naast Sylvia Witteman de tweede afmelding. Dus Sylvia bevindt zich nu in gezelschap van de, de enige echte mega hetero <coughs> Arie Boomsma. Wat, ga jij nou een beetje zeggen dat, dat Arie van Potestijn is? Dat zeg ik niet. Wim de Jong, is uh, Arie Boomsma van Potestijn? Ik denk van wel. Nou, nou, nou, nou, nou, ik denk van ook. Ja, het lijkt mij dat ik daar niks over zeg, want ik ben collega van hem bij een zeker mannenblad. Ik vind het wel leuk dat we dan het intro moeten in, in volpraten. maar duurt gewoon vier intros? minuten, dat is het is het intro. Is dit <laughs> een, een, een, een plaatje? Ik moet wel wat over Sylvia zeggen, maar Jan Dijkgraaf, die zegt niks over booms, maar, hè? Hé, hey. hé wil je dat? Ja, hey, jij je je hebt 50 minuten de kans gehad, Wim. <lacht> en nou is het afgelopen, dan ga je een beetje zien beetje zitten doen. Dat is een ik vind Ari Booms een ongelooflijk laffe miet dat hij hier niet durft te komen. Zal ik het dus zo zeggen dan? Zo en als ik er nu uit. uitgeflikkerd word bij Mensheld. Ja, dat is de consequentie van ons vak, Wim. Hè? Van altijd zeggen wat je denkt. Eerlijk zijn. Het hart op de tong. Ja, haar op je tanden. Heb jij nog een zin bij Poontjan? jan <lacht> Nou, hè, Wim, eindelijk wordt het tijd om uh, door dat, uh, dat introotje af te sluiten, of het muziekje. We, uh, uh, ja, we, doen, uh, we doen nu een geluid uit en je mag verder genieten van, hoe heet die man? Dat, John Ja, uh, Het, het wipmuziekje wip muziekje van, uh, van onze vingerwandelaar. Nou. Even, we gaan even Wim de Jong gedag zeggen. Uh, ja, zet uh, John maar wat harder en dan uh, ons uit. Doei! Wim de jong is uh, de studio uit, dus hij kan gelijk weg, het plaatje. Zo, ik zie dan heel hele tijd die man met die mannenborstjes... en dan op deze plaat heel erg heftig knuffelen. Ja, ja. bij dat afgelopen is. Nou. Ja, uh, heb jij hem al gekocht net op iTunes? ITunes? iTunes, ja. Jan, dit is, dit is wel iets voor, voor die ad hoor. Oh, iTunes. ITunes, okay. iTunes. Jan, heb jij de LP al gekocht van John Coltrane? <laughs> Welkom. <laughs> 24 minuten LP. Hé, hey, uh, mijn bloedgabber kent u allemaal als een man die nooit stokpaardjes zal bereiden. Als objectiviteit een gezicht heeft, dan heeft dat een zwarte bril. Ja. Blonde krulletjes met daar tussen steeds meer kale plekken. Hey, hey, hey. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte, echte, echte, echte, echte, echte, enige echte La Vie en Roos. is over en uit, inpakken en wegwezen. De laatste twee stoelpoten van Job Cohen zijn voor 90% doorgezaagd. De vorige twee werden gesloopt door harde kritiek op zijn leiderschap vanuit de partij. Anonieme en stoerdere roeptoeters zeiden dat Jobper de Popper geen moe van kan. En dat is het dan het begin van het einde. De aankondiging van de opvolger doet de rest. Nog één stoelpoot is erover. En daar beletten een paar splinters het in elkaar donderen van de stoel. De oud-burgemeester van Amsterdam zal binnenkort worden opgevolgd... door de huidige local burgemeester van Amsterdam. Dames en heren en jongens en meisjes, Lodewijk Asscher zal snel Yes We go hen opvolgen. Tijdens zijn speech voor het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi-Bekman-stichting... nam hij openlijk afstand van de huidige koers van de partij. De huidige koersloosheid wel te verstaan. Zo zei Asscher dat de bezuinigingswoede van Rutte bij links allerlei Pavlov-reacties oproept... en dat het verdedigen van de status quo niet bij de sociaal-democratie past... Oftewel, de zogenaamde progressieve club is onder Cohen een nog conservatievere en bangere visieloze groep probleemontkenners geworden. Het clichématig oppositievoeren van zijn oude baas ergert Lodewijk. En hij is, mede door de zwakte van Cohen, niet meer bang om dat openlijk te uiten. En dat is dan de definitieve nekslag. En we zwaaien met z'n allen naar Cohen. En we zwaaien met z'n allen naar Cohen. En we zwaaien met z'n allen, we zwaaien met z'n allen. Lalea. Dank je wel. En ook zo origineel? Dat? Cohen. Nou, Jan, je, Ik heb het vaak over de Pop. Alleen nu wijs ik zijn opvolger aan. Ja, nou ja hartstikke fijn. Dank je wel. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve mensen. Nog acht keer kunt u op Radio 1 genieten van de op één na beste rubriek in de nacht. En dan heb ik het natuurlijk over het hersenspinsel van onze breedgeschouderde neandertaler... Jomer Gussinkloot. Drie Nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Ja, het echte ja, Jannen Radiospel. Hij is goed vandaag. Oh, hij we hebben is hem al gehoord namelijk. Ja. Jullie niet. 080112 straks. Ja, voor, wacht eventjes. Want, want we, we hebben niet uh, uh, alleen met Wim de Jong... de ene naar de andere vernieuwende scoop en wat ook. Ons, onze Jelmer Gussinklo, die tijger, dat beest... die, die, die 1,88 meter die 88 stuk spier... die heeft er vandaag een extra moeilijke van gemaakt. Want niet drie quotjes uit het nieuws in één citaat. Maar... Vier. Vier quote ja, En citaat. heel goed. Je hoort geen knipjes. Nee, geen het knipjes. Het briljant. En als ik bij, de, bij 3FM zat, zou ik hem overnemen. Als ze, als ze no, de Nobelprijs hadden voor de, uh, de radiospelletjes, had bij Jammer deze... Van, God, wat is die een gezin Uit goed, het oosten van het land. Ja, en ook ja. daar hebben ze dus talentvolle mensen, ja. want een talent kunnen we het wel noemen. Een oh, oh, oh. groot talent. Heel groot talent. En dan heb ik het niet alleen over de centimeters, maar ook over de millimeters. Nou, Jan... Laat de ding eens even horen. Ja, komt-ie. Reinoud Oerlemans, hij regisseert de kerkelijke huwelijksplechtigheid van prins Geert Wilders. En Tom Schalken, ze hadden allemaal een salade gegeten met kiemgroenten. <lacht> Het is toch enig? Die gooien nee. verdienen toch? Het is omdat ik er niet overga. want anders had ik hem slaartoeslag uh, of opslag. Nog meer? Ja, ja nog meer. Die ik bij dat hij al in, de, in de Balken en de Norm zitten. Hij is goudwaard! Goud hij He, nou, tikt al e tegen Balken en de aan. Nou, nog een 0800-1121 als het even uit, de Jan. Vier feitjes, de nieuwsfeitjes herkent. in dit prachtige citaat gemaakt door onze enige echte. Jammer is hem wel? En we hebben een beller en hij heet René. Juist. Is het een hij? Want ik heb ook wel eens een meisje gevingerwandeld die ook René heette. Ja, maar goed. Mannen en vrouwen kunnen René hebben. Dus heb maar... je daar wel eens last van, René? Dat je denkt van... waarom hebben ze mij nou zo'n naam gegeven die eigenlijk overal oppast? Eh, nee, maar het is wel een mooie naam. Laten we daar de heel over zijn. Oh, ben je dat nou? Dat Absoluut. kan ik maar aan één man vragen en dat is mijn goede vriend Jon Dijkgraaf. Jan Dijkgraaf, René, ja. is dat een mooie naam? Prima naam. Nou, je hoort het, René. Ja. René... De oplossing van het superspel van Jerme Gesinklo. Hey, mag ik hem nog één keer horen? Ja, natuurlijk. Reinhard Oerlemans. Hij regisseert de kerkelijke huwelijksplechtigheid van Prins Geert Wilders en Tom Schalken. Ze hadden allemaal een salade gegeten met kiemgroenten. Dit <lacht> <lacht> <lacht> is toch geniaal, dit? Maar René, ben je er nog? Jazeker. Nou, noem ze maar. Nou, even kijken. De huwelijksinzegening van de Prins van Monaco. En die is goed. Even kijken, dat, de film van Koes met uh, Reinhold Oelemans. En die is goed! Even kijken, het aftreden van professor Scholke. En die is goed, en laat mij het even voor je invullen. Even kijken. Iets met kiemgroenten, dus waarschijnlijk een verkeerd gegeten salade. Iets met kiemgroenten en we zeggen, je bent een winnaar. René, oh. René met een mooie naam. Je bent de winnaar van de enige, echte, enige echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte, echte Janne T-shirt. En hij komt zo snel mogelijk naar je toe. Want waar woon je, René? In Leeuwarden. René heette en in Leeuwarden wonen. Heerlijk! Vlek op vlek. Dag Renéetje! Gefeliciteerd, jongen. Doei! Zo, dat was een leuke deelnemer. Oké. Ik ben zo'n positief goede bui. Ja, ik vond Wim de jongen ook enig. Ja, dat ligt aan mijn bui. Want normaal had ik hem zo in de studio uitgedreund. Hey, niet alle muziek die Wim de Jong van vandaag suggereert is... zeg maar heel recent gemaakt. Het uh, de Jan... is ook weer slecht, hoor. De broer. nummer... Ja, <laughs> de dieptepuntje. De nummer twee, die is... Uh, ja, die was er al toen Jan Roos nog geboren moest worden. Yeah. Komt-ie. ja goed, dat was uh, You, uh, what's you, you uh, Know You Got Soul van uh, Bobby Bird. Ik moet eerlijk zeggen, het eerste plaatje van uh, Wim de Jong, Waar ik denk van, oh, waarom niet? Ja, precies. Hoe Zo bedoel is je dat? Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik ben van staat warm draaien voor, uh, je weet wel. Ja, precies. Hij komt weer vandaag. En de pet, hè? En de pet. We dat hebben het was hij vorige week, joh. Ja, dat hoor je straks wel. Zo'n hele show gaat dan ook een gort als die man een eerste stelje stuurt. Eddie, ja, precies. Eddie! Eddie. Ja, precies. Eddie. Ik denk dat Eddie ja, al warm aan het lopen is. Ja, precies. Hey, eh, uh, Jan. Ja, precies uh, <laughs> ja, joh. De tour is begonnen, hè? dus ja, uh, jouw sportkolom gaat waarschijnlijk over de hele trui. Nee. Jan Dijkgraaf. sportkolom. Het is inmiddels dik 66 jaar geleden, die oorlog, maar deze week werden er toch weer twee ontdekt. En dan heb ik het natuurlijk over NSB'ers. In Rotterdam hingen voetbalsupporters bij een oefenwedstrijd... tussen de amateurs en de profs van Feyenoord spandoeken op... met de tekst Wijnaldum NSB'er. De voetballer in kwestie is geboren op 11 november 1990. Maar dat maakte de supporters die tot voor kort als wezenlozen stonden te juichen... als hij per ongeluk eens een keer zijn teen tegen een bal zette, helemaal niets uit. Wijnaldum is een NSB'er. Waarom? Omdat hij bij PSV gaat voetballen. Feyenoord krijgt 5 miljoen euro voor de speler en geloof me, dat is een godsvermogen. Zeker omdat hij volgend jaar voor 0 euro de poort zou uitlopen. Door naar PSV te gaan helpt Wijnaldum Feyenoord weer een beetje uit de financiële malaise. Ten koste van zijn eigen portemonnee, want zou hij een jaar bij Feyenoord blijven... dan zou hij volgend jaar fors kunnen cashen. Ben je dan een NSB'er? Of is bij de supporters zelfs die ene hersencel even uitgeschakeld? Een andere nieuw ontdekte NSB'er is wat ouder, van 4 oktober 1966... Zijn naam, John van den Brom. Zijn misdrijf, de trainer onderhandelde stiekem met Vitesse over een overgang naar die club vanaf ADO. Van de 18 seizoenen dat John van den Brom in het betaald voetbal speelde, bracht hij er 12 door bij Vitesse. Dat is dus zijn club. En als die club, waar miljoenen beschikbaar zijn om te groeien, je vraagt om terug te keren als trainer, dan gaat liefde voor alles. Heel erg dom van John van den Brom dat hij stiekem onderhandelde. Heel erg niet netjes van John van der Bron... om vlak voor de start van de eerste trainingen voor het nieuwe seizoen... alsnog weg te gaan bij ADO Den Haag. Maar hij is daarmee geen NSB'er. Hij betaalde zelf een deel van de afkoopsom aan ADO Den Haag. Dus hij heeft gebloed voor zijn blunder. En ADO heeft gekerst. Zo moeilijk is het toch niet om wat creatiever boos te zijn, jongens? Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Mag ik jou nou eens wat vragen, Jan Roos? Wil je mij wat vragen, ja. Jan Dijkgraaf? Waar ging die column over? <lacht> uh, welke column? Die sportcolumn die je net hebt gehoord. Joh, dat inzien me toch geen Ruk? Nou ja, ik heb gelijk Ik zat ook. even naar mezelf te kijken in de ja. spiegel. Ja, hem, ja, dat doe jij nooit In, in de anders. spiegel die, die twitter Jan Roos. Heen. Nee, het was een hele goede column. Het ging over Wijnaldum uh, en de supporters die hem van de NSB er betichtten. Ja, toen hij van ADO naar Vitesse ging, Wijnaldum. Nee, van Feyenoord naar PSV. Oh, ja. Oh, je denkt dat ik niet luister naar jou nou, kunststukjes? Het klopt wel. Zeg maar, de eerste, eerste halve minuut heb je keurig meegepakt, jongen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Boeien. Boeien. Hé, hey, uh, gasten, we hebben geblunderd. Want we worden bijna van de zolder, zender geflikkerd. Van de zolder? Van de zolder en de zender, ja. Nou ja, gewoon, we zitten hier op de derde verdieping. Uh, ik vind het talent. Alles goed, vriend? We worden, we worden bijna van de zolder Gaat geflikkerd. Nee, gaat dat is zo gek. Hey, uh, ga jij even die kutrubriek doen. Komt-ie. Lieve Jannen. Ja, Jan, het wordt tijd voor Lieve Jannen. In deze rubriek beantwoorden we vragen. Van dames. Nou, we. Jij dus, vandaag hm. vandaag. Wat? Succes. Geen staken? Ja, om wat? Waarom geen staken, Jan? Nou ja, wat een gevoelig gedoen. Maar goed, het is misschien wel beter ook, want uh... ik zet even mijn kinderlijstim op. Van Ed Boukje. Lieve Janne, mijn nieuwe vriend is zo jaloers. Is dat, dat ik... onze Boukje? Die uit uh, Grins? Die vroeger in Friesland die werkeloos en ja, ja, ja, die uitkeringstrekker. Ja? ja, ja, maar, ja, ja, ja? Heeft hij jou gemeld? Ja. ja, nee, uh, Twitter. Oh. Lieve Janne, mijn nieuwe vriend is zo jaloers. Dat ik niet meer mag bellen naar jullie. En ik mis jullie. Wat moet ik doen? Kus, Boukje uit Groningen. Oh, wat leuk. Nou, uh, Boukje... Ze was niet dood. Nee. Maar, uh, Boukje, als jouw vriend zegt dat jij ons niet meer mag bellen... dan moet je hem de deur wijzen, of niet, Jan? Nou, ze liep in de uitkering. Ze was een beetje ziekisch. Het was allemaal niet heel kansrijk, zeg maar. Dus ik zou zeggen, pakken wat je pakken kan... en laat dan die echte Jan maar zitten. Ik bedoel, er zijn, wij, wij hebben haar niet nodig. Nee, wij hebben dus jou niet nodig. Eigenlijk... Ja, misschien... ik, uh, ja oh, okay. luister naar Kom. je vriend. Nieuwe invalshoek, Jan. Beste Boukje, het is misschien handig om naar je vriend te luisteren. Niet alleen omdat het een man is, maar ook omdat hij de pegels binnenbrengt. Dus Boukje, jij hoeft niet meer naar ons te bellen, want wij hebben ook geen behoefte meer aan jou. Groetjes, kusjes en een klein wandelingetje met het vingertje. Jan en Jan, dag. Edcala020. Lieve Jannen, ik bereik met mijn vriend nooit een orgasme. Mij maakt dat niet zoveel uit, ik regel het zelf al als hij weg is. Maar hij vindt het verschrikkelijk. Wat vinden jullie? Groetjes van Carla. Jan, wat mij opvalt is dat wij vaak uh, door vrouwen over, over seks worden aangeschreven. Ja, maar dat hebben we volgens mij wel zelf een beetje geantameerd En we kiezen uit die 30 mailtjes en tweets die we krijgen... ook drie die over seks gaan. Bestaan. Dat is waar. Nee, ja, sorry, Jan. Maar ze heeft dus een vriend en bereikt ze geen orgasme. En maar maar zelf, ze als het zelf, zelf doet wel. wel. Wat dan, vinden jullie zelf? En dan vindt hij niet leuk. Dat vindt hij niet leuk. En wat wij dan van vinden? Nou. Ja. Jezus. Ik vind dat, dat, hij, dat, dat hij het niet goed doet. Dat, dat vind ik jammer. Dat vind ik een zonde. En dat zij dat klusje zelf afmaakte, vind ik prima. Dus wat is het eigenlijk? Nou ja. zou ja, ja. ik, ik me doen? Doe jij maar. Lieve Carla. Het is jammer dat jouw vriend je niet kan krijgen waar je wil gaan komen. Maar als je het dan zelf doet, als moderne vrouw, dan moet je je dat ook gunnen. Je vriend kan misschien weer andere dingen. Zoals een eitje bakken op zondag of de hond laten plassen, niet in de nacht. Het... Dus hou de jongen er lekker bij en pak jezelf wanneer je dat nodig acht. Groetjes, echte Jan. Zo. Wat ben je zocht vandaag. Ja, ik ben... Je begint steeds meer op je oude broer Wim de Jong te lijken. Ik had uh, een soort van een half zomergriepje vanmorgen. Dus ik heb mezelf binnenste buiten gekeerd, Jan. En dan weet je, dan ben ik een stuk milder. Ik weet zeker dat als jij de komende maanden gaat wandelen... dat het met je vingers is. Dat dacht ik ook. Bedoelt... En ik je vertellen, ik laat mijn wandelschoenen op de mat staan. Het Annette. Lieve Jannen, mijn man heeft geen zin meer in me. Hij vindt me een zuurpruim, zei hij. Wat moet ik doen? Kus van Annette. Gadverdamme. We ga niet zoenen met zuurpruimen. Laat ik het, uh... Zal ik gelijk een antwoord geven? Ja, doe we. Lieve Annette. Waarom lieve? Het klinkt als een zuurpruim, hoor, dat wijf. Beste Annette. Ja, waarom beste? <lacht> Annette. <lacht> Jongen, Annette, als jouw man jou een zuurpruim vindt, vindt hij dat niet voor niks. Je bent waarschijnlijk, ja, een beetje over je houdbaarheidsdatum heen. En niet iedereen is zoals Wim de Jong. En die vindt een bejaarde fijn in zijn bedje. Dus wat moet jij doen? Niets. Maar je moet accepteren dat je man op zoek gaat naar een groener blaadje. En in jouw geval is vrijwel alles groener. De groetjes. Oh, mag ik ook een groetjes doen? nee. En, en nou je bek houden. De Janne. Nou. Ik vind hem goed. Hij is maar... heel goed, ja. ja, nee, ja die vrouw, jij helpt die vrouw echt op Die vrouwen op hebben een duwtje in de rug nodig. En waarom zou ik het niet doen? Ja, en dan nog even porren als het mes erin staat. Ik vind het goed van je. Nou, heel, heel knap. Binnenkort maar een, in de volkskrant vertel dat ik geen rap ben. In Volksland heb je zo'n rubriek uh, lust en liefde. Ik denk dat jij er binnenkort eens een keer in moet. Als het betaalde dan doen we het. Je weet dat Jan. De grootste zak geldt in het mooiste uniform. Precies. Hé, hey Jan. Niet alleen de koningsgezinde Nederlanders van de PVV, de VVD... en het CDA maakt zich deze week druk... om het percentage Nederlandstalige muziek op Radio 2. Oh. We hadden nog iemand. Nou. Een man die er het zijne van vond. Hier is onze held, Martin. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo Alleen. Het was er warm en druk en ik zat naast een hele lege kruk. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest toen je naast me zat, hier aan de bar. Ik vroeg drinkje mee en dat vond jij oké. Okay. Toen jij bloosde en naar mij keek, werd ik zo week. Wat een prachtig liedje. Het eerste noemer in het Nederlands, dat ik leerde toen ik hier uit Tsjechië ging wonen. André Hases heeft mij geholpen om de taal te leren. Maar dat die politiek nu gaat zeggen... dat er 35% Nederlandse talige noemers op de Radio 2 gedraaid moet worden... vind ik natuurlijk fantastisch. Ze zouden het ook moeten verplichten dat iedere buitenlander die hier komt wonen... drie maanden in volle dammerkostuum naar zijn werk gaat... Erterensoep, haring met oudjes, grutjes. Allemaal verplichte kost. Nieuwe Nederlanders moeten binnen drie minuten... een opblaasklomp voorblazen, op hun hoofd zitten... en bij ons zat op die koken zingen. Waarom een eigen identiteit houden... als die Nederlandse zo geweldig is? Gooi je hoofdduik af en laat je haar blondieren. Niks Italiaanse niet te sloffen. Loop gewoon weer op klompen. En als je hier komt wonen moet je toch echt ons volkslied uit de kop kennen? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat zeg je? Moet je echt dit Wilhelmus kennen? Ik er een graapje. Ik weet niet wat er met Martin was, maar hij was niet op dreef. Nee, ik heb hem als beter gehoord. Ik ook. Ik vraag me af of het komt door het weer. Dat weet ik veel. <lacht> Zal ik wors wezen. Ja, zo uh, is dat. Uh, Hé, hey, wat krijg je hand? Hey, nou? ja, we dat gaan... Het uh, ja, ja. is dit. Getverdem, is dit weer zo'n plaatje waarin de jongen dit, dat doet. Ja, dit is gewoon de laatste. Dit is de nummer 1 geworden vandaag. Wat, wat is dit? Dit is uh, Disco Shizzle. Ja? komt-ie! Ik ben er wel uh, klaar mee. Met die muziek? Disco. Ja, ja. Zeg ik hoorde hoor onze held Jan maar zeggen dat het een goed nummer is. Dus dat kunnen wij alleen maar bevestigen ja, vandaag. Ja, uitstekend nummer. Uitsteken. Maar helaas de tijd zat erop. Ja. Ja, dus helaas, het moet uit. Ja, zonde, doodzonde. Oh, uh, wat was het, ja. Jan? Uh, wat was dat? Die muziek. Ik dat is een Dat ik een we. Ik heb helemaal niks A in die disco love en ik zie alleen maar die, die, die, die Wim de Jong hier uh, keer op gaan. Ja, maar er werd door, door Marike Seip, zo'n zo D66-mevrouw uit, uit Limburg... sorry, Brabant, werd gevraagd of ze onze disco-moves kon zien. Nou, no fucking way dat wij onze disco-moves laten zien, Jan, toch? Een echte Jan die, uh, disco, danst, niet, die disco, niet disco. Die staat aan de bar te checken. Nee, ik vind dat een echte Jan wel danst, trouwens. Ja, maar niet vanavond. Jij kan niet dansen, hè? Buiten gewoon. Kan je wel goed dansen? Nee, buitengewoon niet. Buiten gewoon niet? Ja. Dat dacht ik al. Maar, maar ik kan wel dansen. Nou, fijn voor je. Dank je. Hey, uh, we gaan... Uh, ja, zometeen hebben we het uh, wanneer geleuter weer. 0800-1121. En dan mag je bellen over de stelling. De Mart mag helemaal niet stoppen. Maar eerst gaan we nog even bewijzen dat niet iedereen zoals Jan Roos te koop is. Want vorige week leek hij nog even over te zijn gelopen naar de commerciële. Maar we hebben hem toch zover weten te krijgen. De show die hem groot maakte niet te verlaten. Omdat geld ook niet alles is. Hier is die Ad. Control, out delete. Control, out delete. Goedenavond, Eddie! Eddie Petje! Eddie! Eddie! Hey, Beesten! Tijger! Gigant, Eddie! Zij zijn de van uh, alles in België en Nederland. Eddie! Ja, goedenavond! Hey Beest, waar was je nou vorige week? Dat ging toch helemaal niet goed, joh? Ja, nou ja, vorige week zat ik in wat jullie waarschijnlijk teringherrie Harry zouden noemen ja, bij precies. Graspop in België. Graspop? Was je Graspop? Ja. En vind je dat een goede reden, Edipet, om uh, zeg maar, de mensen die je hebben laten doorbreken uh, aan de kant te zetten? Dat je ja, daar een ja, beetje tussen dat vuur en zweet rustende uh, tuig staat en dat wij hier gewoon voor lul zitten. Eddie, vind je dat nou fijn? Ja, goed, uh, vorige, vorige week hadden jullie we natuurlijk uh, Van Jolen jullie in Duitsland. De ja. dus, uh, ik denk van, uh, ja, dan moet je het één keer uh, maar uh, met hem doen, hè? Maar Van Jolen was niks en we misten jou. Ja, nou goed, ik ben weer terug. Ja, ik ben weer terug met Pet, Je gaat ons toch niet van gras, aan de kanseling als twee drollen op de stoep? Nou, je had mogen bellen, maar ik weet niet of je veel gehoord had. Uh... Nou, Jan, neem het maar even over. Nee. Hoezo niet? Ed, succes met Jan. Ja, dankjewel. Ik... Ja, jij kan die show trekken in je eentje. Dat zeg je zo vaak. Nou, bewijs het maar eens een keer. Ja, maar als ik die show trek in mijn eentje... dan flikker ik Ed eruit met het gezeik over die computers, hoor. Eddie, de iPhone bestaat vier jaar. Leg jij Jan even uit wat een iPhone is... Wat vier jaar is en waarom die zo'n kutbatterij heeft. Dan ga ik nog even omheen kijken op Twitter. Goed? Ja, dat is goed. Nou, de iPhone, de telefoon van Apple. Uh, waarom is het belangrijk? Of belangrijk, die bestaat nu vier jaar en waarom is dat belangrijk? Omdat hij uh, ja, toch de eerste was uh, die nieuw type telefoons introduceerde. Of tenminste echt uh, goed in de markt zette. En uh, vooral het uh, een van de vernieuwende dingen was dat je een winkel had om dingetjes te kopen op je telefoon. Dingetjes? Ja, nou ja, apps. Apps? Dus uh, waarmee je bijvoorbeeld kunt Facebooken of kunt Twitteren of Facebook. Facebooken? Ja. Ja? Dus je kunt uh, sinds de introductie van de iPhone kun je voor het eerst uh, op een handige manier uh, applicaties kopen waarmee je uh, op Facebook uh, gebruikt kan Kopen? Maken. Of, uh, ja, ja, geld? Precies. Ja, precies. Precies. Ja, precies. Oké. Okay. Heel ja, goed, Eddie. En nu die kutbatterij. Ja. Want, uh, nou ja, goed, wat ze uh, natuurlijk uh, goed begrepen hebben is dat mensen ja, vooral iets willen wat makkelijk werkt en wat uh, op een eenvoudige manier uh, doorzichtig uh, Ermee om te gaan is, maar uh, daardoor. Uh, ja, Eddie, van de Eddie ik ga het jou uit... even uitleggen. Ik ga even het geheim van, van, van, van het succes van Apple-producten uitleggen aan jou. Zou ik dat doen? Heb jij. Elk jaar ko nieuwe kopen, wil je zeggen? Nee, dat is het ook niet. Uh, stel, je hebt een buitenechtelijke. Stel, om een uur of vier spreek je daarmee af. Stel, jouw eigen uh, Belgische vriendin belt jou dan. Dat kan je niet opnemen, want uh, je batterij is op. Ja. Yeah. En als jouw, echte, of als jouw eigen Belgische vrouw dan als je thuis komt... ...s avonds bezweet om 11 uur, 12 uur... ...als die dan zegt, Eddie Pet, waarom was je niet bereikbaar? Dan zeg jij, ja, ik heb een accu. Ja, mijn ja. accu, ja. ja, accu was leeg. Eddie, Ed, Eddie Pet. Dus? Ik heb, ik heb dus een Blackberry, Ed... ...en daar is die accu ook wel te zo van leeg. Nooit leeg. leeg. Maar waarom, dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar. Maar waarom, waarom maken ze niet de betere batterijen, Ed? Nu ik toch een keer een vraag stel aan je... Nou ja, de ene kant is uh, dat uh, ze kunnen wel betere batterijen maken. Ja. Maar uh, Batterijen zijn nog wel het uh, grootste gedeelte van het gewicht. Nee. En, eh, uh, ja, de grootte eigenlijk van je telefoon. Dus daar willen eens een beetje op bezuinigen. Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie. Ze schieten raketten naar de planeten. <laughs> en die dingen blijven maar doen. Maar er zitten fantastische geavanceerde batterijen in. En waarom loop ik met zo'n, eh, uh, excusez-moi, KUT-batterijtje rond? Ja, het zijn toch uh, een beetje, noem noemen we dat. Uh, het is een soort... Uh, ja, precies. Je hebt gelijk ook... Het is een gewicht en prijs. Want ja, je kan natuurlijk wel, maar er is ook weer gelijk een structuur. Ja, uh... ja, precies. Ed, Ed. Kijk, stel nog eens even een mooie vraag aan Eddie. Die is niet voor niks opgebleven. Plus... Hij uh, had ook een graspot Plus dat als... google com. Means. Ja. Wat betekent dat? Dat is, uh, nou ja... Google's nieuwe poging iets aan de, ja, de social media kant zeg maar, te doen. Een eigen netwerk op te starten waarmee je met je vrienden kunt uh, overleggen. Een nieuwe delen. Een nieuwe Twitter. Dus. En, nieuwe Twitter. en uh, nou ja, ze hebben natuurlijk al eerder wat dingen gelanceerd die niet helemaal uh, goed ontvangen ja, zijn. Dus briefly. dit is een nieuwe poging. En nou ja, ik moet zeggen, op het eerste uh, gezicht ziet het er uh, wel lekker uh, Ga je uit. En, ja, precies. Eddie, ga jij, ga jij Google plussen ik, Nou, ik ben het nu wel een beetje aan het doen. Nou, oh, uh, lekker. Ja. Hey, en uh, en vinger wandel jij nog wel eens? Een klein stukje. Bijvoorbeeld bij graspop. In zo'n broekje. Eddie. Ed. Ja, dat uh, kan ik natuurlijk niet zeggen nu, hè? Nee, precies. Ed, bedankt. Bedankt, Eddie. Auw, ja. Gurk. Doei. Wat een geleuter. Oh, dat is toch altijd even werken, hoor. Ja. ja. <laughs> hey, in januari wordt hij 65 jaar en dus moet hij uit dienst bij de NOS. Ja, godzijdank. En dus is hij dit weekend begonnen aan zijn laatste Tour de France als oh, godse, van het programma dankzij. De Avondetappe. En dus zijn wij, althans ik, verdrietig. Oh. Want wat een arrogante klootzak hij soms ook lijkt. De Tour de France is zeker sinds de dood van Theo Komen... en Jean Nedersen, die een doodschop heeft gekregen... en naar Eurosport verhuisde. daarna ook overleed... Zijn Tour de Frans. En dan hebben we het natuurlijk over... Mart de de Marth. Belgratis en 080121 geef je mening over de stelling. De Mart mag helemaal niet stoppen. En mag ik mijn mening geven? Nee. Eerst, eerst, uh, ik, wel, ik mag wel mijn mening eerst geven. Eerst het geluiter uh, volk. <laughs> ja, en ja, neu mag, mag het... jij. Oké. Okay. Hele goede nacht. nacht. Jasper, dag je hoort. Jazeker. Welkom. Vertel het maar, Jasper. Uh, ja, ik, ik heb helemaal niks met uh, wielrennen en dat soort onzin, maar uh, hij moet het zelf weten. En als hij door wil, zou ik zeggen, waarom niet? Hey, gadverdamme, wat is dat nou? Je bent voor of <laughs> tegen Markt. Niet dat deze zich zit te Jasper de Groot, je zit bij de VVD, kom op. Uh, zoals ik al zei, ik, ik, ik heb er helemaal geen verstand van, maar zal, zolang je door wil, gewoon doorgaan en... Hé uh, hey, Jasper gewoon, de Groot, gaan. zoals je al zei, heb je er geen verstand van. Als je er geen verstand van hebt, waarom bel je dan? Ach, ik dacht... De... Jasper, bedankt hoor, want soms hebben we alleen maar jou en Remot. Je hebt dus, gelijk uh, ja, precies. toppie. Dank je Dank je We hebben aan de lijn Lisanne. Ik hey, denk een vrouw. een vrouw. Hallo, daar ben ik weer. Hallo. Hoi, daar ben je weer. Hoe zit het met je? Hmm. Ja, met mij is het goed. En hoe is het met jullie? Ah, super Lisanne. Super Lisanne. Lisanne, even de naam en rugnummers ook alweer, want ik leid aan een korte termijn Leeftijd. Mijn naam is Lisanne. Ja, dat had ik door. Leeftijd, woonplaats, lengte. Um, 20 jaar, 1,70 meter, 70, woonplaats, Borklo en door de Weeks Inzijs. Nou, ik zou zeggen, doen. Wat doen? De nou, jou. Nou, ga je gang. Zo, de mythes. Uh, Jan, wil je straks even het adres noteren? De... Wat vind je van de stelling, Lisan? Uh, nou, ik ben er oneens mee met de stelling, omdat oh. ik hem gewoon een arrogante kwal vind. Oeh. Net ik... als Jan Roos. Jullie hebben een band. Ja, we hebben een band, Lisanne. Ja, nou, dat begint wel goed, toch? Dat dacht ik wel. Je hebt ook een leuke stem. Nou, dat is mooi. Jij ook. Dankjewel. Hé, hey, Lisanne, in zo, zo nee, dan zeg avond. maar jij tegen hem. Nu verpest je het, hè, met u. Zijn ze u? Nou, okay. dus ze zijn u. Ik krijg de pestbrunnen. <laughs> Hé, hey, dank je, Lisanne. Hè? Wat een geleuter. Hij hey, is niet wit, hij is niet zwart. Hij is bruin. me mee. Oh God. Wat zeg je? Hé? Hey? Ik heb niks aan een koe. Die Hallo, ik hoor een ik hoor een, een pingpongballetje een... en het okay. zit in een hoofd. <laughs> Dankjewel, doei. Rattig, ik vond dit wel een hele scherpe bijdrage. Ja, dit... Maar ik moet eerlijk zeggen boven Lisanne steeg die niet uit die bruins. Hey Bram, hi. Hoi. Hi. Waar well, ben je, Bram? Nou, ik vind uh, Maart Smeet eigenlijk altijd een, Bram. een, een uh, goede Bram. man. Uh, Bram. Bram. Bram. Goedenavond, heer. Goedenavond, heer. avond heer. Jan, goedenavond, goedenavond broer. Nou, goed, uh, alles Bram. goed, met jou, ja, prima. Ja, prima, ja, prima. Oké, ja. Bram. Wat heb je ja. aan vandaag? Oh, hartstikke leuk. En wat is de stelling? Dus. Hé? Huh? Bram? Wat, wat? Ja, wat? Wat zegt u, meneer Roos? <laughs> nee, ik vind uh, Maart Smeet altijd wel uh, goed, goed, het goed doen bij de tour, maar. Uh... Hoe oud oh, ben je, Bram? Oh, god, Jan. 16. 16. Ah, ja. je bent van die uh, niet opgevoede generatie. Jan, even tussendoor. De vrouw van die ad op ja. Twitter. Wat zegt ze? Dat ze het nog niet wist van die Belgische vriendin. Holy shit <lacht> ook. Jan, ik dacht dat ze helemaal niet luisterde. Etje, sorry, Gozer. Brouw door met Bram. Ben je er nog? Uh, ja, ik ben er nog. Maar ik, ik wil graag vragen wat um, Jan Dijsdaver van vond van Maat Smeet. Hé, wat krijgen we nou zich? Ja, ik heb nooit een mening, dat weet je. Nou. Bram. Kijk, Mart en ik deden in elk geval een gezamenlijke kennis. Ja, die hebben jullie inderdaad uh, gezamenlijk gedeeld. En wat is dat is zo? Ja, dat kun je niet zeggen, want ik zou zo uh, we dus gaan verder. Zijn. Doei, Bram! Wat een geleuter! Hey, Rico! Goedenavond, heren. Hoe is het met je, Rico? Goed hoor, ik ben het zeer eens met de stelling. Wat Hoi. is de stelling dan? Uh, wat is ja, dat hij moet blijven? Want ik vind dat uh, oh. iets ja. meer inhoud en persoonlijkheid in zijn pink heeft dan jullie in je hele lijf. Nou. Goedenavond. Ja, nou, nou nee, nee, goedenavond. niet ophangen. Nee, niet ophangen. Je, nee, je bent Rico. toch een mietje? Nou, je hebt ons net, net, net, net heel erg beleefd. Is die, weg? En, uh, is die echt weg? Wat een mietje zegt echt waar? die Rico. Nou, wat een geleuter. Ik vond trouwens wel dat hij gelijk had. Uh, volkomen gelijk, maar dan moet je wel. En dan wel even... wil je zo'n man gelijk geven aan, aan ja, het andere vriend. En dan, dan zo wil je zeggen, je hebt gelijk ook. Nou, ik weet wel één ding. Bij Rico ga ik niet onderduiken. Nee. Hé, Matthijs. Hé, hé, hé. Wilmer. Hoi. Nee. Hey, eh. Gaat hoe bedoel je dit, Jan? Beetje... Bij Rico ga ik niet onderduiken. Nou, maar je kan nog ook in andere nee, Jan, nee, nee, Nee, gewoon toegeven. Nou, Mathijs. Jody, Nee, uh, Matthijs. Hallo, nou, ik, uh, ik vind dat Mark Meets uh, wel, uh, wel weg mag bij uh, Studiosport en dit, uh, de avondetap. Ik dacht, laten we uh, echte Jan Studio Studiosport maar presteren. Nou, dat moeten we niet doen. Is dat een goed idee, denk je? Nou, ik denk dat de uitzending dan een stuk meer kijkers trekt. Nou, zeg, ik. Eh, jij mag mij gewoon vriend doen, maar vanaf heden. Nou, uh, bij deze ja. krijg ik dan ook een, een echte jouw T-shirt. Nee, daar, daar moet je toch echt borsten voor hebben. Dag, Matthijs. Wat een ik, uh, ik denk dat ik dan Ronald Waterhuis wil spelen. Ja, dat is leuk. Ja, dan, dan, dan drink ik de hele dag geen koffie, dan neem ik een paar van die slaappillen... en dan ga ik daar zitten. Ja. Daar heb ik wel zin in. Een soort ja. de Jong. Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Wim nee, was nee, heel nee. actief. Nee, dat is heel Het is geen paard, het is geen pony. Het is Joni. Daar is hij hè? Ja. Ah, nee. even snel, want uh, we zijn bijna door de tijd. Ik ben het uh, oneens met de stelling die uh, Martje Smeets, die fossiel, ik vind dat uh, RTL-programma beter. Wat meen je dat nou? Ja, dan ben je ja, van de weinige, ik. vriend. Ach, ja, waarom ook niet? Je hebt gelijk. Jodi, bedankt, gozer. Nee, Wat een geleuter. Und zum En dat is Peter. <laughs> en dat is Peter. Peter, Peter, zie je niet? Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Ja. Uh, maar uh, mag blijven alleen commercieel, want het publieke omroep moet weg, behalve de poont. Nou ja, waarom poont wel houden? Ze zijn er voor ons in. Poont moet toch ook uit? Maar allemaal eruit, allemaal commercieel, eigen, ja. eigen eigen broek op <laughs> Dankjewel, doei. Goeie. Wat een geleuter. Ik vond Peter een aanwinst Ja. programma. Geweldige quote. Hey die, weet uh, uh, je nou, die Liesanne? Ja. Denk je wat dat dat wat? wat, wat, wat, wat? <laughs> nee, je <laughs> gelijk. Hey, je gooit er een kwartje nou ja, 500 euro, en dan krijg je ook wat. Deze week koos hij het belangrijkste nieuwsfeit. Het weer! Hier is Nico! Ik heb het altijd geweten. Eindelijk is dat dan ook eens duidelijk geworden. Het weer is links. Wat zeg ik? Het weer is hartstikke links. De VVD durft te zeggen wat iedereen denkt. Dat smerige, natte zeeklimaat van ons. Dat dralerige kansloze rotweer is gewoon vreselijk links. cw Koekjes Vretond, Volkskrant en VPRO Gids Leesond... Vara Minond en Multicultie Knuffelond. Dat is dat godvergeten weer van ons. Dus dat die biefstuksocialisten van de KNMI geen stuiven meer krijgen... is meer dan begrijpelijk. Die hufters lezen daar eerst het rode boekje... voordat ze eens gaan kijken of het weer gaat regenen. Het KNMI is in de jaren zestig in het geheim in onderhandeling met de Russen geweest... om kernraketten in de beeld te plaatsen. Ze zitten daar een beetje het klimaatprobleem te overdrijven... om GroenLinks te spekken. Er is geen reet van die opwarming van de wereld waar. Dat verzinnen ze gewoon bij kan nogmaler, inderdaad. Want daar staat het KNMI voor. Erwin Kroll is trouwens een KGB-spion. Probeert ons al jaren te indoctrineren met die mooie weerpropaganda van hem. Trap er niet in, mensen. Valt het u ook altijd zo op... dat op 1 mei onze Erwin... altijd goed weer voorspelt? Ik wil niet over de Tweede Wereldoorlog praten... maar de kanemie is gewoon fouter dan fout. Dus snel de subsidie intrekken... van die mafketels. Zo, dat lucht even lekker op. Ja, dat was Nico. En ik vond hem uh, sterker dan... Uh, Martin. Ja, nou... Mooi. Oh, de nanuk. Ja. Beetje droge bek. Ja, ik uh, zat een beetje aan het bier. Hé, hey, uh, ik word een beetje het gezeik van die mevrouw Blonde Mevrouw uh, op Twitter zat. Welke blonde mevrouw Ja, Blonde Mevrouw heet dat uh, dat mens. En wat er niet zegt ze dan? Ja, het is allemaal bagger en ze kan het zelf allemaal beter. En uh, je weet wel. Blonde Mevrouw, luister naar mij. Zet lekker je radio uit en ga eens even lekker met je lelijke kop op het kussen liggen. Ciao, Ai. en doei. De groetjes van jou, Roos. Kijk, jij weet tenminste vrienden te maken. Ja, je moet die wijf een beetje aanpakken, jong. <lacht> hey, en die is moet op de bank slapen. Meen je dat nou? Ja. ja. Dat was dus gewoon een scoopje dat hij weer aan die Belgische Griet had lopen ja. Ja, precies. Maar waarom vertel ja, je dat dan? Hè? Dat kun je er niet zo mooi op zeggen. Ja, dat wist ik, ja. ik nog niet, maar ik denk dat die vriendin van hem dat allemaal weet. Eh, uh, pet, uh, excuses vriend. Sorry. Uh, dit had niet mogen gebeuren. Volgende week gaan we weer... Stopt libellen. echte Janne, libellen special doen we niet. Dan gaan we er kei, keihard mee gestreepte in, jong. Oké? Okay? Libellen special? Ja, we hadden vandaag een libellen special. Nou, we waren ja, vandaag lief, zelf ook door. Liefst. Dit programma werd aangeboden door Jan Weesje en Jan Borst. Achter het ruim Jan Kroon, Jan van Lent. Muziek Jan de Jong, radiobaas Jan Stenders. Uitsmijter Jan Benning, beeld bij het geluid Janne Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Blanker. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve lieve, lieve luisteraars... en vooral vrouwen, tot volgende week. Dag, lieve Dag, mensen. Slaap lekker. En groetjes aan Adeline. En een groetjes aan Adeline. Dag. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten... en een laatste glas in steen. Wim, zet jij eens eventjes die designbril uh, uh, op, de, op, de, op de buik? Dan weet je wel wat we doen, Wim.